Pater met het NS-journaal. Werkgevers dienen een claim in tegen het kabinet omdat grondverzetters vanwege de PFAS-maatregelen hun werk niet kunnen doen. Door de strenge normen voor de schadelijke chemische stoffen in de grond kan het personeel niet aan de slag en staan machines stil. Branchenorganisatie VNO ncw zoekt uit hoeveel uren er niet zijn gemaakt. Daarna wordt de schadeclaim bij het kabinet ingediend. Premier Rutte noemt de verlaging naar maximaal 100 km per uur op de snelweg... een rotmaatregel die wel nodig is om bouwprojecten vlot te trekken. Rutte presenteerde vanmorgen de kabinetsplannen... voor de aanpak van het stikstofprobleem. Het kabinet wil ook het gebruik van andere veevoer voor koeien stimuleren... en extra geld uittrekken voor natuurherstel. Tienduizenden ouderen leven onder het bestaansminimum... omdat ze niet de financiële aanvulling krijgen waar ze recht op hebben. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. 70.000 tot 90.000 huishoudens hebben recht op een aanvulling... op hun oude dagvoorziening, maar ongeveer de helft krijgt het niet. Volgens de Rekenkamer is dat onder meer het gevolg... van beperkte informatieuitwisseling. Zo kan de instantie die gaat over uitkeringen... bijvoorbeeld gegevens van het UWV en de Belastingdienst... om privacyredenen niet inzien. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg krijgt een lift naar Madrid... zodat ze mogelijk 2 december alsnog bij de klimaattop daar kan zijn. De top was georganiseerd in Chili... maar werd in verband met de politieke onrust daar verplaatst naar Madrid. Thunberg is nog altijd in New York... waar ze in september de algemene vergadering van de Verenigde Naties had toegesproken. Omdat ze weigerde te vliegen was ze via Instagram op zoek naar een lift. Drie zeilers hebben haar nu een overtocht aangeboden op hun katamaran.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 Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. Ja, een hele goede middag luisteraars. Het is het lunchprogramma van ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. En dat is een vast programma tussen 12 en 2 uur s middags. Helaas is mijn vaste Zuidkik een, een beetje ziek. Ik ga ja. het allerbeste. Maar ik heb een hele goede vervanger. En dat is Ron de Roy. Hey, Ron hey, Goedemiddag. Ja, dat is een even andere uh, samenstelling dan uh, normaal, Hans. Maar dat uh, maakt niet uit, want we, dat mag de pret niet drukken, toch? We maken er gewoon gezellig twee uur van, We toe. wensen MK gewoon heel veel beterschap. Zo is En wat. hopelijk is er de volgende week gewoon weer. Dat hopen we, in Doe We Doen gewoon op. een paar pillen weer in en dan ja. komt het helemaal goed. Ja. ja, dames en heren, het is weer tijd. Want u kan kaartjes winnen voor de ja, Castle Christmas Fair in de Bekenstein. Dat gaat uh, 28 uh, november tot en met 1 december plaatsvinden. En als u nu 023... 573-0393 belt, dan bent u de eerste beller in de uitzending en dan heeft u gewonnen. Maar u mag niet al een keer eerder meegedaan hebben, want uh, anders kan u wel heel veel kaartjes optellen. Daar gaan dus, uh, daar de hele familie erheen. Nee, en, ja, dat, dat is leuk. Met een touringkaart of zo. We hebben nog hoop kaarten. Dus 28 november tot en met uh, 1 december vindt het Castle uh, ja, uh, Christmas Fair plaats in de Beekestein... Uh, in Velsen. En dat uh, ja, is natuurlijk hartstikke leuk, in ieder geval uh, met heel veel, uh, ja, heel veel leuke evenementen zijn daar, die daar plaatsvinden. Ook optredens, een uh, gemengd mannenkoor, dat kan toch niet gemengd zijn, is toch de vraag? Nee, dat, dat kan het ook niet. Natuurlijk heel veel sfeervolle kraampjes en heel veel leuke zangactiviteiten en heel veel meer. Dus wilt u die kaartjes winnen? Dat kan 023-573-0393. De eerste beller in deze uitzending kan die kaartjes winnen. Uh, verder gaan we natuurlijk even door. Wat gaan we nog meer verwachten in deze uitzending? We hebben een artiest in het licht, dat liedje van de Sidekick. Um, en het nog weer, heel veel het, weer. het weerbericht. Precies. En ook heel veel nieuws, want er is hoop gebeurd. Ja. Want Zandvoort heeft een nieuw plein erbij, hè? Oh? Maar dat moet lekker blijven Of van Burgemeplein? Nou, dat was dat wel zo. <laughs> maar in ieder geval daarvoor moeten de mensen maar even blijven luisteren, ja. want dat gaan we zo meteen zeker behandelen. In ieder geval, welkom bij Zandvoort. Lunch en we beginnen met een leuk plaatje. Jennifer Rush met The Power of Love. The in the morning Of lovers sleeping tight Of rolling by Light thunder now As I look in your eyes I hold on to your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 Het is heel belangrijk, hè? De kracht van de liefde. Power en we flag. hebben een beller. Ja, Roy. en we hebben de beller, want uh, wij geven kaartjes weg natuurlijk. De eerste beller van deze show komt kaartjes winnen... voor de Christmas Fair in de Beekestein in Velsen. Van 28 november tot um, 1 december. En hallo, hallo, wie heb ik aan de lijn? Hi, met Lea. Dag Lea, hartelijk welkom in de show. Dank en je wel. Uh, Hans, die zit al helemaal te knikken, knikken knik en te zwaaien. Uh, hoe is het, Lea? Ja, goed. Goed, ja? met jullie. Ja, een beetje van het weer aan het genieten of uh, word je er ook treurig van? Ik, ik word er best treurig van, als ik heel eerlijk ben. <laughs> ga je nog wat bijzonders doen vandaag? Uh, nou ja, oppassen op mijn neefjes, maar voor de rest. Oh, gezellig, gezellig. Hé, hey, Lea, uh, ja, je hebt twee kaartjes gewonnen voor het Bekerstein Christmas Fair. Oh, En, en uh, wie ga je meenemen? Nou ja, het is uh, zeg maar net een paar dagen nadat ik twee jaar samen ben met mijn vriend. Dus ik, zou, ik dacht uh, hoe leuk zou het zijn om dan samen hier naartoe te gaan. Nou, dan wat het, romantisch. Dan is het uh, extra gegund. <laughs> nou, Lea, we leggen ze klaar in de studio en dan uh, zie je, kan je ze opkomen halen. Ja, top. Heel erg bedankt. Oké, okay, heel veel plezier ermee, hè? Geniet ervan. Dankjewel. Doei. doei doei. En dat was Lea. En wilt u nou ook kaarten winnen voor dit mooie evenement? Dan kan u het beste luisteren morgen weer van 12 tot 2 bij Zandvoortlund. Want dan geven ze gewoon weer weg. En misschien... Het tweede uur ook gewoon. We kijken wel eventjes. Het zou zomaar kunnen, hè? Het kan allemaal hier. Wat zijn, therapy, ja, zijn wij ruim eigenlijk? ruimdenkers zijn wij. Ja, we zijn heel ruimdenkers. No, we no, hebben er no, nog vijftig, no. dus... Uh. Oh, oké. Okay, <laughs> nee, hoor. Nee, nee, nee. We gaan naar UB40. Oké, okay, gezellig. Don't break my heart. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Ja, Roy, jij wil iets vertellen over ja. een hele speciale dag vandaag? Ja, het he? is onze dag eigenlijk, hè, Han? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk ja. wel, ja. Uh, of Eigenlijk niet zo'n leuke dag, helaas moet het. Maar het is uh, Wereld Diabetesdag vandaag. Ja. En uh, ja, de, diabetes is toch wel nummer 1 ziekte in de wereld. Ja. En, uh, en je hebt natuurlijk uh, wel meerdere ziektes die je ook. Uh, maar uh, ja, langzamerhand wordt het wel nummer één ziekte in de wereld. En het is maar nog niet te bestrijden. Maar er zijn wel heel veel hulpmiddelen voor. Ja. En daarom is het wel belangrijk dat deze ziekte wel in de schijnwerpers komt te staan. En daarom is deze dag ook juist uh, belangrijk. Uh, je, je hebt diabetes, diabetes type 1 en 2. Uh, jij hebt twee, hè Hans. Ik heb twee. Ik heb één. En ik heb dat al uh, 25 jaar. En dat is, uh, al, uh, ja, dat is zelfs al op mijn ogen geslagen. Door uh, ja, als kind slechte ja, het uh, medicijngebruik slecht te uh, hebben gebruikt. En nu heb ik dat wel allemaal op orde. En nu heb je ook wel meer mogelijkheden. Want... Vroeger kon je maar twee keer per dag spuiten, bijvoorbeeld. Ja. En nu kan je vier keer per dag spuiten. met een nachtinsuline die ja. wat langer werkt. Ja. Dat is al een verschilletje. Of zijn er meters waar je niet meer hoeft te prikken? Waar je je telefoon tegen een plakkertje houdt. En dan weet je hoe hoog je bloed zijn. Dat heb jij, hè? Dat heb ik, ja. ja. Dankzij mijn vrienden heb ik een crowdfunding gehouden ooit. En toen heb ik het eerste jaar uh, voor niks dat apparaat kunnen krijgen. En later werd dat uh, met een speciale mogelijkheid... bij de ziekenfonds werd dat uh, vergoed. Maar ik heb zoiets. Het wordt niet helemaal uh, nog vergoed voor iedereen. Ja. En ik vind, als je bij kinderen blijft met zo'n ding... en uh, zo'n persoon wordt 18 jaar... moet die dat ding gewoon ook blijven. Want ik weet zeker dat zo'n sensor... Uh, heet dat... Uh, als, dat, als je dat houdt, dat je structureel je suiker veel vlakker kan houden. Ja. En daarom is zo'n werelddiabetesdag dat het extra en onder de aandacht is... Um... Ja, dat dat wel heel erg belangrijk is. Wat ik ook heel erg leuk vind rondom deze dag... is een hele campagne gebouwd. Hè. Afgelopen weken uh, heb je bijvoorbeeld bij goede tijden... Een, een, uh, toch een verhaallijn ja. gehad ja. over diabetes. Dat een meisje diabetes kreeg en ja. hoe, hoe ze daarmee uh, omging. Dat lag er wel heel erg dik op allemaal. Ja, dat mag niet zeggen, Maar het is wel weer onder de aandacht gebracht. Ja. En daarna heb je hele goede spotjes uh, gehad. Want diabetes is gewoon uh, ja, een, een ziekte die niet zo leuk is. En waar ook in het begin... En op welke leeftijd dan ook moeilijk mee om te gaan is. En mensen onderschatten dat wel eens. Dat en daarom vind ik het juist belangrijk dat, uh, dat mensen... sowieso aan de collectanten, want er wordt gecollecteerd deze week... Uh, geld gaan geven of in ieder geval naar Diabetesfonds Nederland website gaan... om uh, dat fonds te steunen, waardoor er meer onderzoek gaat komen voor, door, naar diabetes. Want ze zijn er wel bijna om die ziekte met een pilletje helemaal op te lossen. Ja, of dat... een, een klein chipje. Ja. En dat hopen we maar. Ja. Over, uh, over hey, uh, dan heb ik even een vraagje. Jij hebt zo'n sensor op je arm zitten. Ja. Zit dat in je huid of op je huid? Nee, dat schiet je op je... Dat zet je met een apparaatje op je huid... en dat schiet je erin als, net als een infuus... wat ja. je in je hand krijgt bij het ziekenhuis. Nou, dat schiet je eigenlijk ook in je arm... en dat blijft dan twee weken zitten. En dan na twee weken is het op en dan is de geheugen op... en dan moet je weer een nieuwe vervangen. Oh, dan moet het hele ja. sensor vervangen worden? Ja, en oh. dat kost eigenlijk 60 euro per 14, 14 dagen... Uh, en wat het mooie is, als je je telefoon er tegen aanhoudt, dan gaat het automatisch naar het ziekenhuis doorgestuurd worden. Dus de, het ziekenhuis weet eigenlijk 24 uur per dag hoe hoog je zit. Ja, dat is mooi. En dan kan je zelfs instellen hoeveel je hebt gespoten en alles. Dan wordt het allemaal automatisch gestuurd en ja. heel erg makkelijk. Ja, want ik heb zo'n glucosemeter. Ja, hij is heel erg Maar dan kant. krijg je een, een beetje een, een, een topje die niet helemaal gevoelig in loos wordt hier. Ja, ja, ja. Dan wordt helemaal lek geprikt Ik, ik ken het, maar ik heb het niet meer. Nee. Ik, uh, ik hoef ook niet meer te prikken, dus ik ben nee. heel erg blij ermee. Ja, hartstikke goed. Ja. Heel goed. Nou, we gaan... Want ja, het moet wel doorgaan. Ja, we gaan nou, de show door must go We ja, de, de show must go on, toch? Yes. Of niet? Yes, Hans. Goed, dan gaan we daar naar luisteren. Ja Roy, de show must go on. Lijkt ook wel een tik op de plaat. Ja, ja lijkt ja, het wel op, maar ja, het is niet zo hoor, nee. het hoort erbij. Nee. <laughs> Jij had nog wat. Ja, we, we kregen een oplettende luisteraar net aan de telefoon. Uh, we waren nog één vorm van suikerziekte vergeten. Ja. En dat is zwangerschapssuiker. En dat is natuurlijk best wel heftig, want daar kun je zelfs ook uh, kinderen door verliezen. En dat is natuurlijk best wel vreselijk. En daar moet het juist onder controle blijven. Ja, dus let allemaal goed op. En uh, zoek vooral bij Diabetes uh, Nederland... Uh, de, ja, de symptomen ervan. Want uh, het is zo makkelijk op te lossen. Dankjewel. Uh... Oké, okay, dames en heren. We gaan even verder met het uh, volgende onderwerp. Want gisteren is er uh, een mooi plein uh, geopend. Want uh, onze nieuwe burgemeester Molenburg... mocht het uh, nieuwe plein openen. En dat was bij uh, de markt. Uh, de markt was natuurlijk wel een beetje verregeld en verwijd uh, gisteren. Maar uh, gisteren is... Uh, is het Vlamingsplein geopend bij de Vomar? Dus uh, de, ja, het pleintje die in de volksmond de Fomarplein noemde, heet tegenwoordig geen Fomarplein meer, maar Vlamingsplein. En daar zijn de buurtbewoners heel erg blij mee. Zo laat uh, ook uh, de organisatie van de markt uh, wezen, die elke dinsdag uh, plaatsvindt daar, dat eindelijk die plein een, uh, een naam heeft. En uh, daarmee is het nu Vlamingsplein. Ja, nou dat is een mooi dus, uh, naam. Dus ja. het pluspunt zit niet meer aan het Flemingsstraat, maar aan het Vlemingsplein. Misschien gaan ze dat ook nog veranderen. Ik ben benieuwd hoe dat uh, verder gaat. We gaan lekker muziek draaien, denk ik. We gaan het zeker doen. Michael Jackson, Black and White. Yes. And it's you, either you're wrong or you're right In my life being a color Never you agree with me when i saw you kicking dirt in my eye I like it your my baby it don't matter if you're black or white I said my baby it don't matter if you're black or white said, my brother it don't matter ik heb Black Ops op hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Woensdag zijn er nog steeds uh, buien. Veel mogelijk buien. En aanvankelijk komt ook een kleine kans van onweer. Later op de middag uh, zijn er nog veel meer kansen om buien. De temperaturen lopen op op 8 tot 9 graden. De zuidwestenwind is matig tot langs de kust. Krachtig. En uh, komende dagen wordt het ook wel weer wisselvallig. Donderdag een zonnetje, minder regen en... Uh, en een uh, mooie dag trouwens. Wordt wel blauwe lucht. En ja, vrijdag, en zaterdag, en zondag gaat het weer flink regenen en onweer. Dus uh, ik wens de mensen die een wandeling willen maken, een succes. The edge of the night, and it hurts just a little. Yeah, I know, and I know, and I know, and I know that I can be your friend. It's my head and my heart, and I'm caught in the middle. En we hebben in de studio een genomineerde. En uh, ja, Roy gaat er eventjes mee praten. Ja, ik ga er mee praten. Dan mag je mijn uh, computer even aanzetten, Hans. Um, ja. Ondernemerschala 2019 gaat uh, plaatsvinden uh, komende donderdag. En uh, ja, de genomineerden in categorie uh, horeca zijn... Uh, Eetcafé, Het Zand, Noble Free en uh, Sushi Restaurant Zizo Lounge. Dan hebben we de categorie retail... Dat is ABS uh, ABC Moor, de dierenwinkel uit uh, Zandvoort, c Optiek. En de categorie overige is fotostudio Zandvoort, Zandvoort Makelaars en het uh, ja, uh, raceteam uh, van het circuit. En uh, al deze genomineerden hebben de kans gekregen om uh, even hunzelf te promoten hier op de radio. Helaas zijn de stembussen gesloten, maar vanaf morgen is natuurlijk het grote evenement. Uh, vanaf 7 uur kan u luisteren hier op de radio uh, wat uh, dat allemaal gaat brengen en wie, de, wie er gaat winnen eigenlijk. Want wij zenden eerst de voorbeschouwing uit, dan hebben we tijdens het uh, evenement zelf... De prijzendreiging natuurlijk die we live uitzenden hier op de radio. En na afloop de nabeschouwing. En dan hebben we natuurlijk de winnaars aan tafel hier bij ZFM Zandvoort. Dus van 7 tot 10 uur zijn we zeker bij u thuis aanwezig op de radio of op de kabelkrant. En spannend. En dat wordt hartstikke ja, spannend natuurlijk. natuurlijk. Hè? Ja, het wordt zeker spannend. Uh, verder hebben we natuurlijk um, de afgelopen tijd hebben we iedereen hier te gast gehad. En wat het leuke is dat we daar gewoon lekker mee door zijn gegaan vandaag en morgen ook. Tijdens Zandvoort lunch. En um, we hebben CISO Lounge te gast, Robin. Ja, Hartelijk hoi, welkom. Uh, ja, Stel je even voor, hoe lang, hoe lang heb, je, heb je de zaak al? Uh, ja, aankomend december. Zes jaar bijna. Ja. En jullie zijn een sushi-restaurant? Ja, klopt. Wij zijn begonnen eigenlijk echt als sushi-restaurant met uh, kleine ja, bites ernaast. Alleen we zijn nu sinds twee jaar uitgebreid. We hebben naast onze sushi-keuken ook een hele uitgebreide uh, ja, grill, uh, tepanyaki. Uh, dus ook heel veel andere gerechten dan alleen maar sushi. En dat is eigenlijk ja, alleen nog maar beter geworden. Dus dat is hartstikke leuk. Hoe is jullie restaurant ontstaan? Ja, dat vind ik altijd heel grappig om te vertellen. Want eigenlijk is dat een beetje thuis ontstaan. Want de, ja, mijn vader heeft de Palace van in Zandvoort. En de hotelbar, daar werd eigenlijk nooit zo heel veel mee gedaan. Dus uh, mijn toenmalige ex-vriendje, die was net afgestudeerd. En die zei van, nou ja, ik vind ondernemerschap eigenlijk ook wel heel erg leuk. Kunnen wij daar niet iets van maken? Want er gebeurt nu niet zo heel erg veel. Dus nou ja, wij zijn met een plan gekomen hoe we dan nou ja, het zouden uh, ja, willen impro ja, improviseren. Kijken wat we nodig hebben. En zo zijn we eigenlijk het eerste jaar begonnen. Toen stond ik eerst zelf in de keuken. En hij in de bediening. En zo hebben we het eerste jaar zelf uh, nou ja, ontzettend veel geleerd. Uh, maar ja, na een tijdje dachten we... Ja, we moeten nu ook wel echt gaan uh, professionaliseren. En toen hebben we ons, uh, ja, die werkte nog steeds, onze sushi chef aangenomen. Vitali. En hij is echt uh, gespecialiseerd in restaurants uh, opbouwen en uh, nou ja, helpen en concepten ontwikkelen. Uh, en dat is eigenlijk uh, precies een jaar later, is hij dan bij ons gekomen. En eigenlijk sindsdien is het ontzettend hard gegaan. Want hij heeft zoveel verstand, heeft ons zo ontzettend veel geleerd. En uh, ja, uh, eigenlijk, dus het liefst, zag ik wel het eerste jaar, dus ik zeg altijd vijf jaar eigenlijk. Want het eerste jaar was een beetje ja, zelf, ik maakte zelf sushi, we stonden ja. zelf in de keuken. Dus dat is een beetje. Ja, je, ja, improviseren. Hé, <laughs> hey, maar... Um, ja, wat maakt jullie zo... Wat, jullie hebben toch een eigen concept. Wat maakt dat concept ja. jullie concept? Nou ja, wat ik, ik zelf... Wat het leukste vind als ik uh, uit eten ga... Uh, ik wil zoveel mogelijk... Verschillende smaken uh, proeven. En uh, ja, dat heb je niet. Tevreden. Je hebt natuurlijk wel het tapas concept uh, maar wat ik dan bij ons heel erg leuk vind, is dan het chair dining. Dus dat je zoveel mogelijk kleine gerechtjes kan uitproberen... en zoveel mogelijk smaken kan proeven. Dus wij hebben ook echt iets van 60 gerechten op de kaart. Heel veel sushi, maar nu ook sinds kort heel veel andere gerechten. Uh, waardoor er nu ook tegenwoordig gewoon mensen bij ons komen... die geen sushi-liefhebber zijn. Maar dan nou, een paar stukjes sushi nemen... omdat ze dat nou, toch dan bij ons wel lekker vinden. Maar eigenlijk ook heel veel voor de andere gerechten komen. Ja, jullie zijn nu genomineerd als ondernemer ja. van het jaar in de categorie horeca. Uh, je hoort bij iedereen eigenlijk terug. Wauw, dat was een verrassing. Ja, was dat klopt. bij jou ook? Ja, klopt. Het waren ja, vaste gasten Henk en mee die ons hadden genomineerd. Ja, superleuk. Maar uh, ja, wij wisten het ook niet. Ze hadden toen wel een, een grapje nog over gemaakt. Toen dacht ik, oh ja, dat is, heel veel mensen roepen dat dan. Van, oh, wil jij niet meedoen? aan het. Uh, Ondernemersgala en uh, dat nou ja, goed. En toen, uh, een paar weken later, toen zei ze: Weet je wel wie je hebt opgegeven? Zeg, Dat heb ik gedaan. Dus dat was heel erg leuk. Dus dat was eigenlijk wel echt inderdaad een verrassing. Maar er zijn 500 stemmen. Ik denk niet dat het dan die ene stem is geweest. Nee, dat denk ik ook niet. Tenminste, dat lijkt me niet. Nee. Dus het zou super leuk zijn als inderdaad nog meer mensen dat, dat hebben gedaan. Maar tot nu toe zijn zij de enige die. Naar nou ja, voren hebben gebracht van ja. Jorre, wij hebben ja. op, op jullie, ja, jullie genomineerd. De Afgelopen weken konden er gestemd worden. De stembussen zijn nu helaas gesloten. Ja. Uh, hoe hebben jullie die stemmen binnengehaald? Ja, ik, ik denk gewoon heel veel bij, bij vaste gasten hebben we heel veel uh, nou ja, gevraagd. Van Jorre, leuk, we zijn genomineerd. Um, en uh, natuurlijk op onze eigen Facebook en Instagram. Maar uh, voor de rest wilde ik niet uh, onbekende mensen daarmee. Dus als we nee. dan uh, mensen bij ons kwamen eten en wij kennen ze goed, dan. Uh, ja, dan is het natuurlijk hartstikke leuk, want je hebt altijd aan het praatje. Dus dan vroeg bij het wel van, joe, hoe zou je dat willen doen? En um, ja, bij de rest uh, dacht ik, als ze ervan hebben gehoord, dan uh, gaven we wel een hint. Maar voor de rest ging ik daar niet, uh, ja, ja, heel veel verder naar vragen. Maar bij vaste gasten wel, ja, en vrienden natuurlijk, bekenden. En uh, ja, heel veel mensen die gewoon bij ons kwamen eten. Of waar je toevallig een hele leuke klik mee had op de avond zelf. Zei ik tegen de jongens, als jullie echt leuke gasten hebben, kan je natuurlijk altijd vragen. Dus dat deden ze dan ja. wel. Maar zo'n nominatie is natuurlijk ook een vorm van waardering. Ja, nou dat was het eigenlijk ook vooral. Dat we echt dachten van ja, het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn ja. als je wint. Maar eigenlijk is het al zo leuk dat je genomineerd bent. En ook dan vooral omdat het dan ja, door de Zandvoort zelf is. En jezelf ook uit Zandvoort komt. Ja. Dus ja, dat is vooral inderdaad echt hartstikke leuk. En ja. ook als je kijkt naar de rest van de genomineerd. Het zijn allemaal, allemaal bekende, allemaal superleuke mensen. Dus ja, ik vind dat leuk om daarbij te mogen horen. Ja, want het zijn... Als je kijkt naar een genomineerde, meer dan de helft zijn allemaal jonge ondernemers. Ja. Jij bent zelf ook jong. Ja. Hoe geweldig is het dan als jonge ondernemer om toch ja, genomineerd te zijn? Ja, nee, dat is hartstikke mooi. Dat is superleuk dat mensen dat elkaar ook gunnen. En dat mensen, ja, ja, ik denk toch ook een beetje zeggen, nou wat leuk dat dat de nieuwe generatie is. Dat ze daar toch een beetje nou ja, eens kijken hoe, ze, hoe we daar verder mee, mee kunnen komen. We gaan even naar muziek luisteren. en komen we zo meteen bij je terug. Top.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 In its usual frame, the day before. You... Front door at eight o'clock or so To be in bed I had no sense of living The latest one I was a little a little bit of a little bit of a little of living without aim. of day little of Before you En u bent weer terug hier bij Zandvoort Lunch. En we hebben nog steeds Robin de graaf in de studio van Siso Lounge. En dat allemaal voor natuurlijk de ondernemersgala... die komende, ja, komende donderdag dus morgen gaat plaatsvinden. Wie gaat ermee vandoor? Het vissersmeisje die je kan winnen natuurlijk. En alle mooie randprijzen... Um, ja, wat, heb, je, heb je al je outfit voor morgen uitgekozen? Uh, nou ja, toevallig werd ik vanochtend wakker en dacht ik... oh jee, daar dat, dat moet ik wel even goed naar, naar kijken. En ook met het weer natuurlijk. Het is echt ja, een beetje koud en regen. Dus, maar ik heb gelukkig wel heel veel mooie outfits... voor uh, nou ja, dit soort gelegenheden. Alleen nog even kijken welke het wordt morgen. Dus daar ga ik even vanavond nog... Uh, Nee, ga, de gaan ja. we morgen allemaal dus uh, zien. Ja. Wij zijn er ook live bij met de studio, dus uh, schuizen ook vooral aan, uh, zou ik zeggen. Um, maar um, ja, heb je ook de mede categorieën winnaars uh, of uh, genomineerden gesproken? Ja, ja, nou ja. bij Vijssel kom ik wel eens eten, bij Nobel Tree kom ik ook vaak. Dus uh, Pay en heb ik uh, hebben we er ook afgesproken. Ja, het is hartstikke leuk en ook daarin. Uh, denk ik denk van ja, ik gun het eigenlijk alle twee, dus alle drie. Dus ook dat ik denk van ja wie dan de categorie winnaar van ons zou worden... is eigenlijk alle drie goed. Dus het wordt eigenlijk gewoon een gezellige avond... Ja, dat met mede-ondernemers ja, en precies. daarna gewoon lekker feesten. Ja, precies. Zo zie ik dat wel. Ja. Hé, hey, um, ja, we hadden het er net even over... Ah, toen de microfoons uitstond. Je, je, je hebt de, de sushi-restaurants en je hebt de sushi-restaurants. Kun je ja. een klein beetje verschil uit... Ja, ja uitleggen nou ja, hoe het zit bij jullie. Wat natuurlijk een paar jaar geleden heel populair was: dat uh, zijn de All You Can Eat restaurants. Um, en wij willen ons uh, juist zeg maar, onderscheiden van, van dat concept. Ik heb zelf heel lang in, in Zuid-Frankrijk gewoond. En uh, nou ja, wat je dan vaak ziet in, uh, ja, in, in het buitenland, zoals uh, in uh, Ibiza, Mykonos, uh, nou ja, waar ik dan heb gewoond. Uh, daar heb je een loungeachtige setting, gewoon allemaal uh, kleine hapjes. En ja, dat concept wilden wij hier ook een beetje overbrengen. En dan natuurlijk met de uitzichten op zee, de zonsondergang. Um, ik heb soms ook echt zelfs nog, als ik dan zelf door de zaal loop... en dan dat is helemaal in de zomer is dat zo... dat je dan ook een beetje een vakantiegevoel krijgt. Dat je denkt van ja, je hebt mooi uitzicht, je zit lekker. Je hebt zoveel verschillende keuzes waar je uit kan kiezen, wat je kan eten. En um, ja, wat ons vooral heel onders ja, erg onderscheidt van de rest, denk ik, is... Uh, ja, wij maken alles versus... Uh, heel veel hebben mensen vooroordelen over sushi... dat ze denken, oh, dat is zo'n uh, klefkoud hapje. Ja. Dat is bij ons echt absoluut niet zo. Onze sushi is op, uh, op kamertemperatuur. We hebben ook zelfs heel veel sushis die warm zijn. En ook als mensen dan bij ons komen eten en zeggen van... Uh, ja, we lusten eigenlijk geen sushi. Nee, als we ze dan iets laten proberen... ik heb eigenlijk nog nooit iemand gehad die zei van... nou je hebt gelijk, dat lust ik niet. We hebben uh, ja, bijvoorbeeld ook sushi met kip. Uh, we hebben sushi uh, met uh, uh, geflambeerde zalm. En dus we hebben ook voor, uh, hoe noem ik dat, ja, sushi beginners, zeg maar... die dus niet zo uh, rauwe visliefhebbers zijn, hebben we ook heel veel sushi voor. En dat is, uh, ja, mijn familie is daar ook helemaal voor. Van mijn oma, uh, die ja dat altijd, oh nee, Robin, en, uh, anders zou ik wel wat vaker bij je komen eten. Dit hoef ik echt niet. En er zijn heel veel mensen van en die vinden het nou al heerlijk. Dus uh, ja, en wat wij ook wel hebben, wij hebben niet de standaard traditionele uh, Japanse sushi. Wij hebben wel een beetje... Ja, modern. Ja. Dus uh, geflampeerd uh, met uh, sausjes, lenteui. We hebben een rol met uh, 24 kwadraat eetbaar bladgoud, uh, truffel. Uh, dus dat ja, maakt het ook wel anders. Jullie bezorgen ook, hè, thuis? Ja, klopt. Ja, we bezorgen ook thuis. Dus eigenlijk kun je het restaurant gewoon naar huis halen? Ja, bijna wel. Vind ik wel altijd. Ik uh, vind het ja, hartstikke fijn uh, thuis bezorgen, Want dat is ook, ja, vind ik zelf ook lekker. Zeker op zondag als je dan thuis zit en je wil er niet uit. En dat dan je favorite food wordt bezorgd. Maar ik vind toch, uh, interessant. het heb je wel echt een andere beleving. En je verliest toch altijd een klein stukje kwaliteit omdat het staat toch even te wachten. Het gaat onderweg met, uh, met de bezorger weer mee. Dus ik zeg altijd van... ja, nog steeds hartstikke lekker. Maar <laughs> in het restaurant is het toch gewoon altijd uh, net lekkerder. Ja. Nou, we willen je heel erg bedanken voor je tijd. Ja, jullie dank je wel. Nou ja, wie weet, zit je morgen wel uh, bij de categoriewinnaar en word je de ondernemer van zijn. het jaar. Ja, en uh, we spreken je morgen zeker nog een keer even op de radio. Dank je wel, hey, Heel veel succes. Ja, oké. Okay. Okay. Fijne middag. En dames en heren, wilt u, uh, ben je ondernemer en wilt u morgen het Ondernemerschala bezoeken? Want dat is alleen maar voor ondernemers toegankelijk. In de haven van Zandvoort uh, vanaf uh, half acht is iedereen welkom. En wilt u het thuis volgen? Luister gewoon naar de radio want wij zijn er live bij vanaf 7 uur. Now high in the time of my life do I never feel like this before this yes, I swear it's true, and I owe it all to you. Close the time of my life, and I bye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 Ja, Roy, het eerste uur zit er alweer op. Ja, zeker weten. Gaat snel, hè? Gaat heel erg snel. Ja, het is dus ook gezellig zo in de studio, toch? Heerlijk. Ja, ja, ja. Lekker warm. Goed, tot strakjes na het nieuws en de boodschappen.